Met het nieuws. Het is 4 uur. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bill en Hillary Clinton hebben vorige week een verklaring afgelegd... over president Trump en Jeffrey Epstein. Die gesprekken zijn nu vrijgegeven. Clinton heeft ruim 20 jaar geleden met Trump over Epstein gesproken. Daaruit bleek nooit dat Trump iets ongepast heeft gedaan... en hij zou een geweldige tijd met Epstein hebben gehad. Hun vriendschap eindigde door een vastgoeddeal... De helft van de Nederlandse jongeren drinkt veel te veel frisdrank. Ze zouden per week 90 suikerklontjes wegdrinken. Daarom willen de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit dat er snel een slimme suikertax komt. Anders lopen jongeren extra risico op overgewicht en diabetes type 2. 1 op de 7 kinderen heeft al last van overgewicht. President Trump heeft gehint op een vergeldingsaanval nadat de Amerikaanse ambassade in Riyadh is beschoten met drones. Hij zei niet wat er gaat gebeuren, maar wel dat we er snel achter komen. Bij de aanval in de hoofdstad van Saoedi-Arabië raakte niemand gewond omdat er niemand meer op de ambassade was. Het gebouw zelf raakte wel beschadigd. En het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live ligt onder vuur. In een sketch werd ingespeeld op de uitreiking van de BAFTA's... waar iemand met Gilles de La Tourette het N-woord gebruikte. Het fragment was niet op tv te zien, maar werd wel online gedeeld. Mensen vonden het ongepast omdat het kwetsend en stigmatiserend was. Bij Gilles de La Tourette heb je geen controle over wat je zegt of doet. Het Veronica Weer van Weer Online... Het is helder en fris met plaatselijk mist. De temperatuur zakt richting het vriespunt. Later vandaag is er veel zon. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Join the club. Let's go. Ik ben Mario Kwaaitaal. De oorlog tussen Israël en Iran kan nog wel even blijven duren... maar is niet eindeloos, dat zei de Israëlische premier Netanyahu tegen Fox News. Hij noemde de oorlog een snelle en beslissende actie... die de toegangspoort naar vrede moet zijn in het Midden-Oosten. Het vliegverkeer wordt hard geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten... schrijft het AD. Het luchtruim is dicht en vliegtuigen tussen Europa en Azië... hebben een groot probleem. Vooral omdat omvliegen via Rusland niet kan en mag... Er zijn al duizenden vluchten geschrapt sinds zaterdag. Luchtvaartmaatschappijen worden daar financieel hard door geraakt. Er is veel mis met de asielwetten die nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer liggen... zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Vooral de kinderrechten.